Het is tien uur, Trudy Vendrich met het NOS-journaal. De EU-ministers van Financiën zijn vandaag voor de tweede en laatste dag bijeen in het Poolse Wroclaw. Hoog op de agenda staan de financiële stabiliteit in de EU en de aanpak van de schuldencrisis in de eurozone. Ook de gevolgen van de crisis voor de bankensector wordt besproken. Gisteren was voor het eerst een Amerikaanse minister van Financiën aanwezig bij de top. Minister Keitner drong er bij zijn Europese collega's op aan om meer eenheid uit te stralen. De meningsverschillen tussen de lidstaten geven de financiële markten weinig vertrouwen, zei hij. Verder besloten de EU-ministers gisteren om pas volgende maand een besluit te nemen over, het uitkering, over de uitkering van een nieuwe noodlening aan Griekenland.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 In het uiterste noorden van de Amerikaanse staat Idaho is een jager gedood door een chrisleybeer. Een vriend van het slachtoffer schoot daarna de beer dood. Hij kan daarvoor een boete krijgen van 50.000 dollar omdat de chrisley in Amerika beschermd is. Fatale aanvallen door chrisley zijn zeldzaam, al gebeurde het twee maanden geleden ook in het Yellowstone Park. Het weer bewolkt, vanochtend vooral in het westenbuien, maar vanmiddag ook in de rest van het land, maximaal tussen 16 graden op de wadden en 19 in Limburg. Dit was het NOS Journaal. ANDB-verkeersinformatie. Ah, er staan files op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem. vanwege een pechgeval bij Maarsbergen. Er staat 3 kilometer vanaf Driebergen. De rechte rijstop is dicht. En drukte ze naar de luchtmachtbasis Leeuwarden. vanwege de open dag van de luchtmacht. Er staat files op de N31 bij maximum 3 kilometer. Ik wist niet dat je tijdens het uploaden van grote bestanden. gewoon door kunt werken. Werken.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 Dit is Radio 1. Tros Nieuwsshow. Presentatie: Mieke van der Wey en Victor De Koning. Op de kop af, 4 minuten over 10. Welkom terug bij de Nieuwsshow. Um, en over een minuut of twintig, Ari Storm, onze chef boeken. Ja, wat ja, heb je voorhoog. meegenomen? Uh, ja, de, de literaire roman staat onder druk, de boekhandel staat onder druk... Oh. en nu verschijnen er allerlei publicaties waarin een tegengas wordt gegeven... Hè, waarin wordt uitgelegd dat, dat de roman wel belangrijk is. Daar heb ik er twee van uh, meegenomen, die ga ik straks bespreken. Bas Heijnen heeft zich op het onderwerp gestort met het uh, boek. Het is niet zo heel dik. Echt zien, literatuur in het mediatijdperk. En uh, de Turkse Nobelprijswinnaar oh, ja. Orhan Pamuk... Hij heeft een wat dikker boek, uh, over een vergelijkbaar onderwerp. En daaronder ligt nog een veel dikker boek. Ja, <laughs> nee, die Pamuk, dat is, uh, ja, daar ligt kan... er nog veel dikker Dat is gewoon een roman, die heb ik ja. meegenomen. Ja, daar ja, kun je toch ik. het beste aan bepalen, misschien, of, uh, of het wel of geen overleefsgenre is. Dat is de roman C of C van Tom McCarthy. En ik heb een poëziebundel bij me. Ja, dat ja? is allemaal geweldig. Van Maarten Mol. Maarten ze... Mol, poëzie, ja. dat is ook wel weer eens leuk. Ja, maar wij hebben zo meteen ook Raoul Heertje. Ja. En die gaat praten over zijn boek Mark Rutte is Lesbisch. Laat ik dat eens even mooi uitspreken. Waarin hij betoogt dat wij allemaal meedraaien in een circus. Zo ook hier vanmorgen. Ja. Waarin wij ons ware gezicht nooit hoeven te laten zien bij radio. Is dat sowieso makkelijker. Nou, dus webcam zet tegenwoordig. Oh ja, my god. Als ik dat geweet had. We besluiten de nieuwsshow vandaag met een gesprek over het fenomeen... dat vrijwel iedereen hoofdpijn bezorgt. Het componeren van een goed feestlied. Een tekstschrijver... Een wetenschapper en een romanschrijver, die bogen zich gedrieën over dit probleem. Maar we beginnen met opmerkelijk nieuws, Rieke. Ja, Schrijver Willem-Frederik Hermans was nooit bang een impopulair standpunt in te nemen. In 1983 besloot hij bijvoorbeeld een lezingsserie in Zuid-Afrika te geven... toen dat land wegens de apartheid door alle intellectuelen werd geboycott. We herinneren ons dat misschien nog wel. Het is interessant dat er ook voor Hermans kennelijk een grens... aan zijn openlijke tegendraadsheid was. Hij is er namelijk nooit voor uitgekomen dat hij zich tijdens de oorlog... heeft aangemeld bij de cultuurkamer. Waar kunstenaars zich moesten laten registreren... wilden zij hun vak kunnen blijven uitoefenen. Willem Otterspeer, biograaf van Hermans... stuitte bij het werken aan die biografie in de archieven van het NIOT... bij toeval op dit saillante feit. En eerder sprak ik met hem en ik vroeg hem... Willem Otterspeer, was u eigenlijk verbaasd toen u dit aantrof? Um, niet, niet zo erg, nee. Nee, Het verbaasde me niet zo erg... en ik vond het ook niet zo'n vreselijk uh, opzienbaar detail. Wat was zijn motief, denkt u, om het te doen? Um, ik heb een, uh, een klein dagboekje, want ik, ik, ik vond wel opmerkelijk uw inleiding. Um, niet, niet bang om tegen een draadse standpunt in te nemen, dat was hij niet, nee. Uh, maar dat niet Bang is misschien helemaal niet zo'n. Hij, hij kon gewoon, geloof ik, niet anders. Ik heb in een klein dagboekje... Of oh niet in een agenda van hem... Rond die tijd zat hij na te denken... Wat zou ik nou als devies kiezen? Uh, als ik zo'n devies zou moeten... Stel, ik was een middeleeuwse ridder of zoiets dergelijks. En, en dat zou zijn... Ik niet. En uh, hij was niet zozeer van nature tegen draads... Als wel... Um, hij hoorde er gewoon niet zo bij. En... Dat wou hij wel weten ook. Um, uit hetzelfde dagboekje komt... Um, ik, ik maak niet zozeer deel uit van de maatschappij... als wel, ik hang er tegenaan. Hm. En, um, dus het verbaasde me aan de ene kant niet zo erg. Maar aan de andere kant geloof ik ook... dat het zozeer past bij, bij zijn schrijverschap... dat, um, uh, ja, dat hij er... Misschien zichzelf ook helemaal achteraf niet zo voor zou geschaamd hebben of zo hoor. Ik denk dat hij het op een bepaald moment uh, niet de moeite waard vond om het erover te hebben. Want het is niet tot een uiteindelijk lidmaatschap geworden. Nee, maar hij heeft zich wel aangemeld. Ja, en dat was duidelijk een symbooldaad, uh, ja zeker. En waarom deed hij dat dan? Um, omdat hij wou schrijven, omdat hij, uh, uh, omdat hij de... Um... Hij hoorde misschien om zich heen praten over, uh, wilt u de totale oorlog? En wat hij wilde was de to het totale schrijverschap. Hij wou niet een, um, iemand zijn met een baan en daarnaast schrijver zijn. Hij wou niet iemand zijn die... Um, die een burger was met een met een bijbaantje. Hij wou alleen maar, alleen maar alleen maar schrijver zijn. En was hij eigenlijk al een erkend schrijver toen hij zich op nee, nee, nee, 26 nee, augustus dat, 1942 dat, nee. meldde? Nee, dat, dat is juist het aardige hij had nog, maar hij had één verhaaltje geschreven in een krant. Uh, net voor de oorlog begon. En uh, dus hij, was, uh, hij, hij, hij wist dat hij schrijver was. Hij wist dat het was een onontkoombaar iets was. Als ik iets ben, dan is het, dan is het schrijver. Elke keer, in, in, in weer een ander dagboekje, 1949, zegt hij... Uh, na, al, uh, na alle avonturen die ik meemaak, kom ik steeds weer tot de ontdekking... Ik ben eigenlijk alleen maar schrijver. En, en, en alles uh, wat daar eventueel in de weg zou komen, moest dus... Uh, ja, dat, die hobbel, iedere hobbel moest genomen worden was eigenlijk irrelevant, ja. ja. ja. Het, het, het, het maakte hem eigenlijk niet zo uit in wat voor omgeving hij schreef. En uh, hij, hij was natuurlijk geen... Hij was niet van plan hel te worden in de Tweede Wereldoorlog, dat wist hij van tevoren. Hij was uh, diep uh, teleurgesteld over Nederland dat zich zomaar liet wegvagen, liet, liet bezetten. Uh, hij was diep teleurgesteld al eigenlijk al op grond van zijn lectuur, niet eens als schrijverservaring... maar op grond van zijn leeservaring... Uh, dat, dat de Nederlandse literatuur zo weinig voorstelde in de Nederlandse samenleving. Uh, hij heeft de Nederlandse literatuur vergeleken met een, met een, met een piano zonder klankkast. Uh, dus hij wist eigenlijk al heel snel dat hij het helemaal zelf moest doen. Ja, maar zag hij dan misschien die, die, die Duitsers ook als een kans... Nee, denk ik niet. Nou, omdat, uh, omdat, omdat u zei van, nou ja, hij vond het hier zo'n slap gedoe. Dat hij dacht van, hé, hey, daar gaan we misschien betere tijden aan Nee, nee, nee, nee, nee, dat had hij niet. Nee, nee, nee want hij, hij had minstens zoveel wantrouwen voor de Duitsers als okay. voor de Nederlanders. Het is een, um, uh, nee, ik geloof ook niet dat hij... Um, ik, ik weet, we, we kunnen alleen maar speculeren ja. op uh, waarom het uiteindelijk tot, niet tot een lidmaatschap is geleid. Of dat er chaos bij de cultuurkamer was. Of dat hij gedacht heeft van uh, het, het was toch maar een, een soort oprisping van mezelf. Of uh, zoiets dergelijks. Dat weten we niet. Maar, maar uh, is het wel zo dat die aanmelding hem uh, vrijwaarde van het een en ander? Um, ja... Uh, hij, hij, Na alle waarschijnlijkheid heeft hij dus een soort, um, niet het oude zelf gehad, maar wel een, uh, een bewijs dat hij dus uh, in, in de procedure zat. Ja. En dat betekende waarschijnlijk dat je, dat je minder gemakkelijk um, bij een ratio gepakt werd. Ja. Ja. Hebben veel uh, bekende schrijvers en kunstenaars zich destijds gemeld? Uh, nou ja, u kent het werk van Adriaan Venema, daar ja. staan uh, dus dat, dat heel veel gedaan, klinkende ja. namen in. Ja. ja, en die Venema is toen ook bij Hermans op bezoek geweest, hè? Ja, hij is bij bezoek geweest. Maar zou Venema hem en... recht in zijn gezicht hebben gevraagd? Heb je bij de cultuurkamer gemeld? Mm, dat denk ik niet. En um, ik denk dat het in eerste instantie bij hem geweest is om, om uh, de hele sfeer en de, en de omgeving enzovoort. Ik denk dat hij, dat hij niks wist en dat, en dat Hermans, nogmaals omdat het niet tot een lidmaatschap gekomen is, zich ook nog niet geroepen, heeft, geroepen gevoeld heeft om nog eens uh, laten we zeggen, het probleem ingewikkelder te maken dan het was. Ja. Um, maar, uh, maar hij heeft het ook niet gezegd nee. en dat, ook dan kun je weer speculeren, heeft hij destijds verdrongen of zoiets dergelijks of wist hij het nog wel? Ik, ik heb zo hetzelfde idee dat hij het nogal wist... maar dat hij niet de moeite waard vond... of laten we zeggen, te veel uh, klemtoon uh, zou krijgen... als hij het wel zou noemen. Nou ja, anderen zijn door Venema nogal aangepakt, hè? Omdat ze dus wel uh, lid waren van die cultuurkamer. Ja, en maar Hermans niet, met die... niet met medewerking van Hermans. Hermans vond eigenlijk... De nee, die doet aanpak... daar een ja, meewarig over. Die zegt, hij noemde die schrijvers niet helemaal oprecht. Ja, ja, dat is grappig, ja, ja. Toch? Ja, ja. Die is helemaal oprecht. En uiteindelijk, ja... Kijk, je, je zit als biograaf, je moet dat wegen. Je moet kijken, wat, wat doe ik ermee in de context? Het jammeren van zo'n stukje als dit... Ik had u eerlijk gezegd, liever gezegd, ook niet... liever niet nu al uh, dat uh, ermee in de openbaarheid gekomen. Maar omdat ik merkte dat, dat al heel, heel veel mensen het wisten... heb ik toen maar gedacht, nou dan doe ik het zelf maar. Dan weet ik zeker dat het, um, om, om zo te zeggen, in goede handen is. Ja. Um, maar zou die fonds maar... nu nog veel teweeg brengen? Ja, wat mij betreft niet, nee. Andere kijk op Hermans? Nee, want hij heeft, hij heeft, hij heeft altijd gezegd: Ik ben geen held. Helden zijn mensen die ongestraft, uh, onverstandig geweest zijn. Hij heeft uh, nooit, um, uh, laten we zeggen, net zoals andere mensen, werk gedaan voor die cultuurkamer of zoiets dergelijks. Hij, um, hij heeft zich altijd. Ja, zoveel mogelijk afzijde gehouden. En, um, uh, dus je kunt niet zeggen dat hij uh, een uh, grote huigelaar geweest is of iets dergelijks, een tegendeel. Um, kiezen voor dat totale schrijverschap en Olfon en a fortiori kiezen voor uh, de totale eenzaamheid, vind ik een vorm van dapperheid, die, die ik bij niet zoveel mensen zie. Ja, maar ik weet niet of mensen dat zo zullen zien, dat dat het een daad van dapperheid is. Ik, je kan misschien wel zeggen dat zoiets anno 2011 in een zachter daglicht staat dan in de jaren tachtig. Ja, nee hoor, dat vind nee? ik niet. Ik, um, um, ik, ik, natuurlijk, ik begrijp, ik begrijp die andere mensen ook heel goed. Ik denk alleen dat je bij Hermans moet het alleen maar kunt zien... in, in die context van dat schrijverschap. Ja. En daarvoor kiezen, en tegen iedereen in daarvoor kiezen... vind ik nog steeds heel uitzonderlijk. Ja, dat was uh, Willem Otterspeer, de biograaf van uh, schrijver W.F. Herman. Dat ging dus over... Het feit dat uh, Herman zich in die Tweede Wereldoorlog heeft aangemeld bij de Cultuurkamer... om zijn vak van schrijver te kunnen blijven uitoefenen. Nou, wij hebben hier uh, met Raoul Heertje en uh, Arie Storm en Victor meegeluisterd. Uh, Arie. Ja, het is wel heel opmerkelijk nieuws. Um, er zijn, en ook deze reactie van Otterspier is heel opmerkelijk. En Want? er zijn heel veel dingen opmerkelijk aan. Ja, <laughs> Uh, nou, om te beginnen is het niet zo dat Hermans zich nooit heeft uh, uitgelaten... over zijn rol in de Tweede Wereldoorlog. He, hij heeft het altijd toch net even mooier voorgesteld... dan nu zeker het geval blijkt te zijn. Ik heb hier een citaatje bij me uit de fotobiografie. Uh -huh. En daar schrijft Hermans... Op 9 april 1943, een paar dagen voor de Duitsers... een loyaliteitsverklaring van de studenten eisten als ze verder wilden studeren, deed ik kandidaatsexamen. Ik tekende de, lo de loyaliteitsverklaring niet. Dat heeft hij ook niet gedaan. Dat heeft hij ook niet gedaan. Ja, de... ja. Dus hij vermeldt wel de verklaring die hij niet ondertekent. Ja. Maar uh, ja, dit, dit heeft hij toch... hier hebben we nooit over gehoord. Dat is... Waarom vond je de, de reactie van Ottersperen opmerkelijk? Nou, de mildheid daarvan. Mm. Hij heeft het... Er zit een anachronisme in. Hij heeft het over het totale schrijven dat Hermans uh, zou willen beoefenen. Dat is natuurlijk een verwijzing naar Kubbels, de propagandaminister van, van de Duitsers. Die het over de totale oorlog had. Die uitspraak kwam vier, vijf maanden later. Dus, dus dat kan Hermans nooit gedacht hebben. Dat is, dat is echt heel raar om dat uh, op te merken. Um, nou ja, en Hermans is voor mij een held. He, ze, niet, door zijn boeken, door, door de manier waarop hij altijd zich over de oorlog heeft uitgesproken... door de wijnrep-affaire, de, de manier waarop hij mensen heeft aangepakt. Ja. Ik hoorde van de week Is nog hij nu onder... een beetje minder held van jou? Nou, dat niet, maar dat maakt het wel erg onmerkelijk, dit nieuws. Ik hoorde van de week op de radio, op bij OBA Live, een discussie... tussen uh, Onno Blom, de, de wolkersbiograaf, ja. en, uh, en Theodor Holman... Uh, over die schrijvers die nu naar China zijn gegaan. Ja. En toen kwam de kwestie aan de orde, zou Hermans daar zijn mond hebben opengetrokken? Zou hij zich anders ja. hebben opgesteld? Ja. Nee. En vooral Holman wist het zeker... Ja, Hermans. Goed, ruilheertje, jij hebt ook met belangstelling geluisterd. Ja, ik, ik, ik, ik weet te weinig van Hermans en de, de, de literaire dingen. Maar ik vond het vooral interessant hoe meneer Otterspeer... inderdaad het helemaal draaide... alsof het eigenlijk enorm knap was van meneer Dapper. Uh, en, Dapper en dat hij echt uh, eigenlijk er is uh, helemaal voor ging. En hij probeerde ook enorm uit te leggen dat... Uh, uh, uh, wat ik in, in mijn boek niet om daar nu over te gaan hebben. Maar, uh, daar gaan we het zo over hebben. Nee, nee, maar, oh, maak je nee, zorgen, maar ja. hij was enorm <laughs> aan het uitleggen van: zo werkt het nou. Maar even. hij probeerde uit leggen, eigenlijk uit te leggen. Ja, je, het zou eigenlijk heel raar zijn geweest als hij zich niet had aangemeld. En dat vind ik zo grappig hoe je dat dan draait. Dus ik, ja, ik zeg niet dat je nu achteraf enorm verschrikkelijke verhalen moet gaan vertellen. Maar ho, hoe dit. Hoe die meneer het draait, ja, die is blijkbaar zo verblind... door zijn liefde voor Hermans. Hij vond het ook heel vervelend dat jij hem een beetje zat op te fokken, volgens mij. Daar werd hij niet blij van. Ik vond het, ik vond het een heel grappig gesprek daarom, hoor. Want, ja, je hoeft toch niet, je kunt toch ook gewoon zeggen, dit was een heel dom punt. Nee. We gaan het over je boek ja. hebben. Of we moeten nog. Nee, nee. Ja, er zullen, iedereen gaat hier zich natuurlijk weer over, over uitlaten. Ja, dat verdween een ja. beetje. Hermans had natuurlijk wel degelijk een keuze. Je kunt altijd zeggen: nee, ik doe het niet. Het is misschien makkelijk praten: 60, 70 jaar na de Tweede Wereldoorlog. En we weten nooit hoe we zelf. Uh, enzovoort. Maar nee, maar, je kunt, maar dat, dat deed ja. ook net. Van je, kon, je kon niet anders. Ja, ja, er zijn nog heleboel mensen die zei even, zei nee, heel heel mensen zich ja. niet hebben aangemeld. Het ja, is toch ja. niet zo dat ja. alle schrijvers zich hebben ja. aangemeld? Dus dat is toch wel een vlekje. Ja, en hij is er dus op gestuurd, hè? want het staat, zijn hele verhaal staat vandaag in de, in de, in de Volkskrant. Ja, dus je mensen je die is. dat even, die moeten de Volkskrant even kopen... die daar het fijne van, van willen weten. En hij heeft dus dat kaartje in het NIOT... He? Het heel Nederland. Toevallig. Eigenlijk toevallig, want het zat niet op, op zijn alfabetische juiste plek. Nou, dan ja. kan je ook weer afvragen hoe dat dan komt. Nou, en maar dat, ja, dan kom en, je al in de zegt, Als het aan mij ligt, zal het niet zoveel stof doen opwaaien. Hè? Of zal dat. Ja, uh, dat hij, ja. En de kop van het volkshandtuk is: hoe WFH zijn ziel verkocht aan de duivel. Dat is ja. een stuk dat door Otterspeer geschreven is. Dat vind ik maar nou of hij de kop smart. daarbij verzonnen hij heeft, heeft dat de weet ik niet. En Willem Otterspeer is er nu niet bij, dus hij kan ook geen weerwoord geven. Ja, we gaan nu verder met Rauw. Ik ra pak ra het boek Mark Het ja. is Lesbisch, ja. van Roel Heer. We hebben die drie keer gezegd. Ik begin toch even ja, met goed. een uh, Romeinse filosoof, Seneca. <tomt> die zei het al in de eerste eeuw naar Christus. Bredero, ja, uh, jij bent echt de literator, uh, Mieke. Die haalde het in de Gouden Eeuw. Maar ook in dit boek gaat het om de uitspraak schijn bedriegt. Uh, wij draaien allemaal mee in een circus. En uh, we weten dat soms niet. Maar dat circus bevat allerlei uh, trucs... Um, en in dit boek wordt eigenlijk uh, genadeloos de vinger op die zere plek gelegd. En we zeiden er net al, we zitten ook in dit circus om dit boek weer aan te kondigen. Ja, dat uh, klopt. Nou ja, waarom is Mark Rutte lesbisch? Um, of Mark Rutte echt lesbisch is, weet ik niet. Ik weet <laughs> in ieder geval dat het een goede titel voor een boek is. Ja. Tot nu toe werkt het. Dat is een gek namelijk. Maar Mark, ja. Rutte, Mark, Rutte is, Mark Rutte komt verder in het boek eigenlijk nauwelijks nee, voor. Vandaag. Ik heb wanhopen gezocht. En, en uh, lesbienne is ook niet. Dus, dus de titel is eigenlijk niet... Uh, die dekt de lading niet, maar als je het boek leest... dan begrijp je wel waarom het, dit de titel moet zijn. En waarom is het dan? Nou, je hebt het boek gelezen. Dan uh, uh, ja. dan, dan, dan, ik weet het dan nog begrijp... steeds niet. Dan, dan, ja, dat heb ik gisteren ook huh? al tegen Jeroen Pavel gezegd. Dan moet je het nog een keer lezen of wachten op de verfilming. Nou... Maar goed, uh, uh, Raoul, je bent al veel langer bezig met de oprechtheid. Je hebt een prammersteer gemaakt op televisie, ja. Eerlijk Heerlijk uh, Heertje. Ja. Waarin je ook, ook probeert om aan mensen te laten zien van ja, hè, dit, het, is, het is een soort schijnvertoning die, die opgevoerd wordt. En uh, ik, ik ga jullie eens vertellen hoe, hoe, hoe het echt zit. Het lijkt een, een enorme drang. Om, om, om ja, nou, mensen een soort ja. oprechtheidsles te geven. Nou, nee, niet oprechtheidsles. Tenminste, ik hoop niet dat het zo is overgegaan. Want ik, ik, ik pretendeer niet dat ik weet hoe het zit en dat ik wel echt ben. En even ga vertellen hoe het echt moet. Want dat, dat zou heel uh, verkeerd en pretentieus zijn. Ik, het valt mij alleen gewoon overal waar ik ben. Of dat nou een, nu een radiostudio is of uh, op een feest. Op de, de, de, de acts die mensen opvoeren. Die vallen mij heel erg op. En die vind ik heel grappig vaak om naar te kijken. En, uh, en interessant. Maar ik heb wel het gevoel dat die acts, dat er steeds meer acts komen en dat die steeds meer tussen ons inkomen te staan. En toen werd ik door de uitgeverij contact gevraagd om daar nou een boek over te schrijven. nou, dat ga ik dan doen, maar wel op een leuke. Uh op een Op leuke een, manier? Ja, ik wilde wel gewoon een leuk boek... Te, mijn, mijn hoofddoel was om een leuk boek te schrijven. Kijk, we gaan even naar pagina 155. Oops. Pagina oh, 155, ja, ja. Ja, die heb ik al opengeslagen. En dan heb jij namelijk dus... Uh, uh, want er zit ook een heel hoofdstuk in over de televisieprogramma's en, ja. en, en, en radio. En dan zeg je van nou, uh, uh, mooi item voor de interviewer bij een gesprekje op tv of op de radio. We weten inmiddels dat redacteuren alle vragen en mogelijke antwoorden van tevoren regelen voor de presentatoren. Dat is trouwens niet waar hoor, ik, ik, ik wil nooit antwoorden weten. Zo'n script wordt het. Nou, nou maar, goed, maar dat dan is dat je... dan ben je een uitzondering. Maar heel uh, veel kunnen. antwoorden en vragen zijn vaak al bekend. Nou, ik denk vragen, al dat je... vragen worden wel vaak voorbereid, ja. maar antwoorden niet. En vaak gaat het soms een hele andere kant op. Dan zeg je, om ze al die moeite te besparen heb ik het script zelf al geschreven. Oké, okay, zullen we het even doen? Ja, Raoul Heertje, leuk dat je hier bent. Eh, ik vind het ook heel leuk om hier te zijn. En je hebt een boek geschreven? Tot nu toe klopt alles wat je zegt. Wat is het voor boek? Ik zou het een moderne zedenschetsen willen noemen. Hmm, ja, inderdaad. Op een gegeven ogenblik roep je de lezer bijna op je boek in de prullenbak te gooien. Mijn boek roept enorme emoties op bij mensen. Ik kan me heel goed voorstellen dat mensen het wegsmijten en het daarna weer opslaan en het zachtjes, strelend verder lezen. Een soort haat liefdeverhouding tussen lezer en schrijver? Dat is hartstikke goed beschreven. Dat is slecht toneelstuk dit zeg. <laughs> 70% van de boeken die uitgegeven worden, worden mislukt binnen een maand. Dat geldt ook voor relaties trouwens. Niemand wil een saaie relatie. Mijn boek is als de spetterende seks in het begin van de verliefdheid. Denk je dat echt? Nou, uh, ik hoop dat zo'n zin nou, nou, zie je nou dat ja, Dit is, dit maar is heel dit, slecht. Maar dit, maar dit zouden we toch nooit zo doen? Nou. Jawel, dit, ja? nee, nee, we zouden het nooit <grijg> nee? Nee, zo doen. Nu kan maar, het niet maar, omdat we het opmerken. Serieus, ik zat dat boek gisteren een beetje door te lezen. Ja. En dacht ik dacht, zie ik het nou goed dat het toch... Uh, de, niet intellectualistisch benaderen... maar toch drie lagen in zitten. Dus ja, je het, ja. gaat... Um, ja, je je, je bindt de kat de aan... en je, je kijkt aan wat er allemaal gebeurt... in heel bij alle programma's... en de, maar maar de zo tafelgast. In, in, in, maar ten tweede praat je over... wat is nou waar en wat is niet waar? En ten derde praat je over... hoe moet ik als rolheertje daar nou eigenlijk stelling in nemen? Ja. Ja, en of het slecht is. Want dat iedereen, ja. dat, dat, het zijn ook geen nieuwe verhaal... dat iedereen toneelstukjes opvoert... Of, en daar is ook niks mis mee. Alleen, uh, op, op een gegeven moment komt natuurlijk de vraag... Is dat dan, uh, ja. wordt het erger of is het slecht? En dat ja. heb ik ook proberen ja. te beantwoorden. Maar de, de, de vraag daarachter is steeds... Ja, wat is nou de echte werkelijkheid? Dat is eigenlijk een filosofische vraag. Ja, mensen dat is, horen... ja, dat is een vraag waar He? ik in ieder geval geen antwoord op heb. Ik uh -huh. denk dat er helemaal geen werkelijkheid uh, is. ook. Ja. Dus, dus, dus daar heb ik me uiteindelijk niet mee bezighouden. Maar de... Uh, uh, wat mij opvalt is dat we hebben steeds meer podia nu bijvoorbeeld... waarop wij ons kunnen manifesteren. Uh, je kunt op Facebook kun je een andere persoon zijn dan op Twitter. Ja. En als jij vanavond naar een verjaardagsfeestje gaat... dan kun je daar weer een ander deel van jezelf laten zien. En dat, dat kunnen wij zelf heel goed. En als wij dat op tv zien... als wij, weet ik veel, Matthijs van Nieuwkerk en Jan Mulder hun toneelstukje zien opvoeren... dan zeggen mensen, nou, dat is wel heel erg een toneelstukje. Of als uh, Mark Rutte uh, een paar vaste zinnetjes van zijn voorlichter heeft gekregen... zeggen mensen, nou, dit, is wel, dit ligt wel heel dik bovenop. Maar het grappige is dat wij zelf dat soort vaste zinnetjes ook hebben. Want toen ik over na ging denken en op mezelf ging letten... als ik naar een verjaardagsfeest ga... heb ik ook allemaal vaste zinnetjes en verhalen. En die neem ik niet van tevoren mee... of die neem ik ook niet door met de regisseur. Maar ik doe dat wel... Nou. Wat ik, wat ik leuk vind, vond om daar een boek over te schrijven... van hoe dat eigenlijk allemaal gebeurt. En vervolgens te kijken van ja, is dat nou uh, slecht of goed? En ik denk dat het dus slecht is. Want hoe meer van dat soort trucjes er zijn... en je ziet er steeds meer, dus je neemt er steeds meer op... hoe meer ruis er tussen mensen inkomt Je wil zeggen, de echte communicatie die wordt gesmoord. Nou, die wordt gesmoord door jargon, gebaartjes... dingen die eenmaal, nou eenmaal zo werken... Ja. Dat is vaak het excuus vooral. al die dingen. Ja, zo moet je nou helemaal niet. Zo werkt het dan Ik Geef ons maar... een paar voorbeelden. We zeppen even door een uh, televisieweek. Uh, waar zijn dan de plekken waar je zegt. Nou, daar zie je dat eigenlijk in zijn Rijn-typische vorm, om het maar zo te zeggen. Nou, misschien is het beste voorbeeld. Want ik, ik, het, uh, het beste voorbeeld is misschien wat ook in, in mijn boek staat. Uh, uh, op een gegeven moment was het was de discussie over uh, Kunduz in de Tweede Kamer. Ja. En toen sprak ik daarna een uh, kabinetslid. En toen zei ik. Uh, waarom komt Rutte niet gewoon op televisie en zegt hij gewoon. Uh, natuurlijk willen we ook Afghanen helpen... maar wij gaan vooral naar Afghanistan... want dat is goed voor de handelsbelangen van Nederland. Vandaar daardoor met Amerika, de NAVO... en dan kunnen we misschien helpen opbouwen. Dat is gewoon goed voor ons. Waarom zegt hij dat niet gewoon eerlijk? Dat weet ook iedereen. Het stond ook gewoon in Wikileaks, dat soort dingen. Dat zou ook niemand Mark Rutte kwalijk nemen. We zitten in een crisis. Dat is hartstikke goed. Toen zei uh, die meneer tegen mij... dat kan hij niet zeggen. Want op dat moment staat er iemand op... Uh, in de Tweede Kamer, een links parlementslid... en die zegt... Oké, okay, dus het gaat eigenlijk om handelsbelangen. Hoeveel dode soldaten is dat dan waard? Dat moment wordt vervolgens door de media opgepikt. Die quote wordt 50.000 keer herhaald. En daar gaan alle columnisten in alle kranten nog eens over praten. Uh, en vervolgens heeft het kabinet een groot probleem. Toen zei ik eigenlijk, ja, maar... Is dan het alternatief dat ik naar een poppenkast kijk, hè, zoals dat met militaire missie en politie? Is dat dan het. Uh, uh, dit is toch gewoon een poppenkast? Zegt hij, nou, je hoeft er mij er ook helemaal niet naar te kijken. Ik zeg, maar is er dan echt geen alternatief? Je kunt toch. Kun je dan de waarheid niet vertellen? Zegt hij, nee, dat risico kun je niet nemen. Ja. Nou, en waar mijn verhaal dus over gaat, is dat ik iedereen begrijp. Ik begrijp het kabinet. Ik begrijp die linkse man die dit gaat roepen. Ik begrijp dat de media dit helemaal uitmelken. Maar ik begrijp ook dat ik als kijker of als stemmer daarnaar kijk en zegt, ja, dit is gewoon onzin, ik heb er allemaal geen zin meer in. Dus ik begrijp iedereens motieven, maar alles bij elkaar maakt het een hele slechte wereld. Ja, maar goed, dat is dan een, een politiek spel. Maar jij, jij zegt, in je, in je boek heb je het ook over gewoon, inter, hè, gewoon, gewoon menselijke relaties... waarbij eh, ook eh, ja, zaken verzwegen worden, of waar ook eh, toch... Eh, ja Z Zelfs tussen uh, nou, man en vrouw, dan noem je ook een voorbeeld, een voorbeeld van. Ja, nou, je, er zijn allerlei... Dus het is, want niet bij die politiek kan je dat nog, kan je dat de... nog, nog beter begrijpen. Maar... Ja, alleen datzelfde principe, uh, uh, dat acteren zou ik maar zeggen. Als, uh, als ik uh, met mijn vrouw vanavond naar vrienden ga... die eigenlijk helemaal geen vrienden meer uh, van ons zijn... Mm. en dat bespreken we uitgebreid in de auto... van waarom gaan we hier eigenlijk heen? We hebben daar eigenlijk helemaal geen zin in... want we kennen elkaar helemaal niet meer en vinden hem hier leuk... Dan kunnen we een uur over praten en zonder dat we enige afspraak maken, dan stappen we uit de auto en dan zeggen: hallo, bij de, hallo hier zit, en, en het kan best zijn dat die andere mensen precies hetzelfde gesprek hebben gehad. Jawel, maar, maar stel dat je dan voorkomen eerlijk was, zou dat dan dat beter nee, zijn of zo Dat, dat, dat ja, weet, weet ik, de ik de niet. dan ik, worden ik, uitgesproken. Ik, ik zeg ook niet dat, dat de oplossing. Ik, ik, ik ben niet van dat ik zo eerlijk ben. Ja. Ik, ik zeg alleen dat wij steeds beter worden door alle voorbeelden die we krijgen hoe dat werkt. Want jij zei helemaal meteen: hallo. Nou, ah ja. Dat hallo bijvoorbeeld, hoe is het dan? Dat gaat ineens ja, ja. In de, nou, ja. Je hebt steeds meer van dat soort zinnetjes. Dus het is steeds makkelijker om je ja. toneelstuk op te voeren. Ja, maar dat is natuurlijk ook wel zo. Maar ik, ik, het is, tegelijkertijd is het sociale smerenolie natuurlijk. klopt En ik denk van ja, als wij voortdurend echt zouden zeggen... dat we denken, dat kan helemaal niet. Dat zijn mijn, de sociale rollen die je in je opvoeding meekrijgt. Dus mijn, mijn bewering is ook helemaal ja, dat niet... dames en nee. heren, laten we allemaal echt gaan doen. Het enige wat je kunt proberen is... Je bewust te worden van dit soort processen... dat is ten eerste hartstikke grappig. Want als je op die manier naar elkaar gaat kijken... wordt het ook heel grappig. En te kijken of je bij jezelf en bij anderen... dat af en ja. toe door kan prikken. Maar kijk, Je schrijft heel veel over de bekende Nederlander. Hè, ook, wat er ja. allemaal gebeurt. Ja. Waarbij je jezelf ongeveer midden in het peloton zet. Ja. Robert Dijkgraaf... die volgens jou bovenaan moet staan als voorzitter... Hè, van de wetenschappelijke club. Eh, die staat onderaan. De KNW, de KNW ja. Um, maar ja, hoe... Hoe ga je er dan zelf mee om? Dus je beschrijft dat je er een deel van uitmaakt. Nou, i, maar i, je moet dan toch ook positie kiezen? Nou ja, ik, ik, dit is mijn uh, manier om positie te kiezen. is om Bijvoorbeeld nu zo'n boek te schrijven. Je Alleen, ik pretendeer niet dat ik er los van kan komen. Want ik merk natuurlijk ook, bij, als ik bij Dit Was Nieuws zit... En uh, we doen er vier. Uh, uh, en we zitten bij, zijn bij de vierde aflevering, dan hoor ik mezelf soms dingen doen waarvan ik denk... nee, nu schiet je in een formule. Ja. Dus ik doe er net zo goed mee. Ik, ik, ik loop nu toch ook mijn boek gewoon te verkopen. Dus ik, ik, ik doe net zo hard mee. Alleen ik probeer nee. me van bewust te zijn. Dat maakt me niet beter. Alleen ik probeer me wel uh, in te houden, zeg maar. Zeggen. Zijn er ook mensen die nu in jouw ogen wel echt oprecht zijn en niet in een, een, een circus. Uh... Optreden of een toneelstuk opvoeren. Want er zitten natuurlijk ook gradaties in. En er zitten wel uh, gradaties wat er, in. Het is een, maar je een rel er niet aan. relatief puur iemand dan, in jouw ogen. Nou, ik denk dat bijvoorbeeld Jan Cruijff... een heel. Uh... Mm iemand is, die is heel, die die, die die, daar denken mensen allerlei dingen van, maar eigenlijk, eigenlijk is zijn van, verhaal nee. heel simpel. Want die neemt dan toch die link weer mee naar Ajax. Nee, maar dat is dat, we, dat verhaal weten we is helemaal benieuwd, niet of dat zo is. Niet Alleen, als voetbal je, hier, nee, we, nee, we gaan sorry, ook niet over Nee, maar Johan Cruijff is iemand die, het is heel simpel wat hij wil. Uh, hij wil gewoon dat mensen het leuk hebben en hij houdt van Ajax en hij houdt van Barcelona en daar wil hij. Uh, dat wil hij goed maken. Dat, en da, daar kun je bedoel, dat kun je zeggen. De Antikruif-mensen hebben een ander ja, verhaal. Maar ja. het is eigenlijk heel simpel. Dus ik denk dat hij heel dicht in de buurt blijft. van uh, wie hij is. Maar ik, ik, als ik het goed begrepen heb. hebben we dit boek toch ook geschreven. Uh, omdat je je op, oprecht uh, ja. daarover zorgen maakt. En dat je zegt: als we onverachtig zijn. verliezen we op de duur het contact met onszelf. Ja. Dat klinkt nu, nu dat nog pathetischer in, dan het oh, in het ja, boek al is. Het is ook een act. Nee, uiteindelijk. Als je de hele tijd dit soort acts opvoert... Tja. dan uh, f, uh, on, en ook met als excuus van ja dat doe ik nou eenmaal, want zo werkt het. Als jij een manager van een bedrijf bent en jij hebt wat management trucs geleerd... en wat uh, mooie uh, woorden en die pas je toe dan verlies het contact met jezelf, omdat je uiteindelijk uh, uh, steeds de excuus hebt... ja, ik doe dit gewoon omdat ik manager ben. En dan heb je geen contact meer met jezelf, denk ik. Goed. Ja, en Mark Rutte, die buigt zich nu ja, over de ja. vraag... ben ik echt lesbisch of niet? Precies, die Goed. zit daar heel erg mee, denk ja. ik. Goed, dankjewel Ruil Het ging over zijn boek. Mark Rutte is lesbisch. Uitgegeven door Contact. U kunt ook nog teletextpagina 260... Raadplegen en natuurlijk onze website nieuwshow.nl. En dan moeten we nu in vliegende storm naar Ari. Nou, rustig aan. Nee, helemaal niet. Oh ja, hup, hup. Nou, ook uitgegeven bij Contact. Dus dit sluit ons al mooi aan. En ja. ik begin eh, dan toch maar met poëzie. En het sluit ook aan bij het thema van Hermans. Moed wil en misverstand. Ah. En ken je de ander wel? Iedereen en ken je de ander. Ah, Alle al, al, al lijntjes knoop je aan elkaar. En ik moet ook eerlijk zijn, want ik heb hier een wilde voor me liggen van Maarten Mol. Uh, Maarten, ik, ik hou van die man. Hij is mijn chef uh, bij het parol. Mijn boekenchef. Elke maandagochtend ja, levert ik maar moet hem... je dan van hem houden? Want dat nee, daar, ik, houden hem van. He? ik lever elke maandagochtend mijn recensie in. En hij reageert altijd weer even enthousiast op dat uh, stuk dat ik dan inlever. Dus dat is al een reden om van iemand te houden. En hij zorgt er ook voor dat die stukken altijd mooi in de krant komen. Dit allemaal gezegd, hebbende, uh -huh. <laughs> uh, verbaasde hij me met een poëziebundel. Uh, die ik nu in mijn handen heb. Ik wist helemaal niet uh, dat hij dat deed, uh, onze Maarten Mol. Uh, de bundel heet uh, Lichaam. En het, uh, het idee is heel erg uh, eenvoudig, maar uh, uh, briljant vind ik eigenlijk. Want in hoeverre ken je iemand anders? In hoeverre ken je iemand zijn lichaam? En in hoeverre ken je iemands lichaam uh, als die persoon heel erg intiem eigenlijk met je zou moeten zijn? Dit is een zoon die het lichaam van zijn vader verkent. En dat doet hij in allerlei gedichten. En ik zal er eentje voorlezen om de sfeer uh, aan te geven van de beelden en om te laten zien hoe hij dat doet. Dat gedicht heet Handen. Wanneer ik aan mijn vader denk denk ik nooit aan zijn handen, zou ik ze herkennen... als ze in een glazen pot op sterk water voor me op tafel werden gezet. De handen waarmee hij me voor het eerst vasthield... als iets wat op ontploffen stond. Zijn ronde begroef, de ketting op het tandwiel legde, onkruid trok. Het zouden de handen van een moordenaar kunnen zijn... die gescheiden van het brein en met niets meer te wurgen... onschuldig in de vloeistof zweven. Heeft hij wel iets gedaan om zijn handen onsterfelijk te maken? Ik probeer me de vingers van mijn vader te herinneren. En ook de littekens, want de man heeft littekens op zijn handen. Ik weet niet eens of hij een ring draagt. Wie weet zitten er ratten op plekken die bij een handdruk onopgemerkt blijven. Nou, ik vind het echt een prachtig gedicht. Dat zeg ik uh, buiten alles om wat ik eerder gezegd heb. Uh, en zo zit die hele bundel in elkaar. We gaan van handen naar hoofd, naar rug, naar billen, naar alle, alle lichaamsdelen. En wat ik zo prachtig aan vind, is het is geen, geen onomwonnen liefdesverklaring. Er zit een soort dreiging zelfs in. Want. Nou ja, dat is volgens mij voor vaders wel herkenbaar. Of mensen die net vader zijn geworden. Ik kijk nu naar Victor, die me voorkomen leeg aankijkt. Nou, nee, nee, nee, nee. Vol empathie. Als, je, als je kind net geboren is, dan heb je die, heb je die combinatie van liefde en, en van uh, bang. Hè? Van, uh, en dan schrijft hij dus uh, alsof hij iets vasthield dat elk moment kon ontploffen. Nou ja, ja dat vind ik een mooie, mee, mooie ja, regel. Echt, ja. en, uh, en je houdt van je vader, maar je vader kan ook uiteindelijk je moordenaar zijn. De man die je uh, kapot maakt. Er zijn heel veel uh, ouder-kindrelaties die niet zo lekker verlopen uiteindelijk. Nou, dat zit door deze hele bundel heen, die spanning. Die, aan de ene kant die liefde hè, voor die man. en voor Het onvermogen. En waarom heb ik nooit eens goed naar zijn voeten gekeken. En naar zijn nagels. En, want hè, dat, dat komt er natuurlijk aan in het boek. Het eindigt ook, dat is typografisch ook zo vormgegeven. In het zwart. Dus die man is duidelijk dood. Aan het eind is die dood. Dus het kan nu ook niet meer. De man is weg. Hè, maar dus, vaak uh, heb je als kind ook een enorme afstand tot de lichaam van je ouders. Dat speelt ook een rol. Want, dat je nooit in hun uh... bed wil slapen. bijvoorbeeld. je denkt, oeh, don, ja. dat is heel lekkend, nou, en dat En het is ook van die generatie. Hè, want hij is zo nee, dus die vader is dan weer 20, 30 jaar daarvoor geboren. Nou, ik zal niet persoonlijk worden over de band met mijn ouders. Maar je had die generatie die nooit met je onder de douche ging. Of die, dat is nu... Ja, Mieke kijkt nu heel smerig. Ik vind ik ook gewoon niet gepast, door met je ouders onder de douche. Nee, Maar goed, nu is dat heel anders. Nu doen jonge vaders die staan de hele dag met een onder de douche. en dan gaat hij wat met je ouders. Ja, toch, kom op. Victor gaat in wat met Als je heel klein bent, maar als je volwassen bent toch niet meer? Nee, nee, dat Nee, nee, Dit soort kwesties moet deze bundel als allemaal bent, op. En ik vind het dus goede gedicht. En, en die ontroering zit erin. En die spanning tussen ja. houdt hij nou wel of niet van die man? En uh, ik denk uiteindelijk wel. Maar uh, nou, ik vind het een prachtig, prachtig middel. Lichaam van uh, Maarten Mol. Poëzie ze zit al in de verdrukking. Hè? Want wie koopt er tegenwoordig nog een uh, poëziebundel? Uh, romans schijnen tegenwoordig ook uh, lastig te gaan. En Ik heb twee uh, boeken bij me die gaan over de roman in deze moderne tijd. En wat moeten we uh, ermee? en Moeten ze eigenlijk niet gewoon worden afgeschaft? En wie kopen ze nog? En uh, als ze niet moeten worden afgeschaft, welke kant moet het dan op... om ervoor te zorgen dat we ze toch mooi vinden? Uh, het eerste wat ik voor me heb liggen is, uh, is niet zo'n uh, dik boekje. Het is van Bas Heijnen, Echt zien, literatuur in het uh, mediatijdperk. En hij begint met een uh, motto voorin, een citaat van uh, Louis Couperes. Dat is op zichzelf wel weer grappig om dat zo te doen. Het hoofdstukje heet, moet de literatuur gered worden? En dat citaat komt uit 1911. Ik weet dat het je lievelingsschrijver is, Mieke. Louis Couperes. Eén dus van mijn lievelingsschrijvers, van mijn ja. lievelingsschrijvers, dus ik zal het proberen goed voor te lezen. Ja. Couperes zegt, daar: ik ben ervan overtuigd dat binnen niet al te lange tijd laat ons zeggen, binnen een eeuw... er geen romans meer zullen worden geschreven. Nou, dat was dus in 1911. We zitten nu precies 100 jaar ja. later. Er worden uh, nog steeds romans geschreven. Meer en meer, zou ik bijna willen zeggen. Maar heeft het, uh, heeft het nog wel zin? Couperus is ook een van de lievelingsschrijvers van Bazijnen. Uh, en dat maakt dit boek uh, onder andere aantrekkelijk. Uh, dat is dat het... Behalve die zware vraag. Hebben romans zelf niet zin? Moeten we daarmee doorgaan? En Ik denk dat het gewoon wel door blijft gaan. Maar goed, ik ben een onverbeterlijke optimist. Behalve die vragen is het interessant dat hij een heel erg onderhoudend schrijft... over zijn lievelingsschrijvers Louis Couperus, Henry James... de vroege modernisten, Joseph Conrad. Daar houdt hij heel erg van. Tegelijkertijd legt hij zijn vinger op de zere plek. Want hij zegt met dat modernisme, die schrijvers van wie ik zo ongelooflijk hield is wel een beetje het probleem begonnen. Want die zweerden, die, die, die uh, schreven niet meer realistisch. Of die, vonden, die zagen dat niet meer zo zitten, dat realisme. Mm -hmm. Er moesten experimenten in de, in de roman komen. En daar is volgens Bas Heinen misschien wel het, uh, het uh, probleem uh, begonnen. Hij vindt dat romans juist wel heel goed de werkelijkheid moeten weergeven. Hij pleit niet voor een één op één realisme. Hè, realisme en roman dat het precies hetzelfde is. Maar hij pleit er wel voor dat romans heel goed kijken naar de wereld om hen heen. En dat ze die wereld heel precies beschrijven. En dan leer je weer echt zien. En dat zou de functie van... De roman kunnen zijn, vandaar dat dit boekje uh, echt zien heet. Uh... Aantrekkelijk is verder dat hij de hele tijd dingetjes er tussendoor gooit... als uh, wel ben ik in de loop der jaren steeds minder romans gaan lezen. Dat moet ik toegeven. Dus hij uh, verklaart zichzelf als het mm -hmm. ware uh, schuldig. Uh, en die strijd maakt het boekje ook wel weer uh, aardig om te lezen. Dat, dat hij, hij, hij wil het zo graag. Hè, maar dat schijnen trouwens veel mensen, ik, uh, mannen van boven de vijftig te hebben. Ik kijk nu weer naar Victor. Ja, ja, zo, dat zo, dat, uh, dat je nog moment... graag iets wil en dat het niet meer lukt of zo. Dat bedoel je nou? Dat misschien ook wel, maar die kwam wilde ik niet meteen op. <laughs> nee, uh, je hoort steeds vaker dat, uh, dat mensen zeggen... nou ja, romans, uh, die heb ik al genoeg mijn jeugd gelezen, ik wil graag non-fictie lezen. Dan heb je ja, er wat aan. He, dat, uh, terwijl Bas pleit pleidooi is, terwijl hij toegeeft... dat hij minder en minder romans leest... dat we nog heel veel aan die roman he, zouden kunnen hebben. He, als, als we die goed lezen en als die schrijvers dat uh, goed doen. Nou, dat is het eerste boek dat pleit voor de roman. Uh, echt zien, literatuur in het mediatijdperk. En het tweede is uh, van de Turkse Nobelprijswinnaar Oran Pamuk. En dat heet De Naïeve en de Sentimentele Romanschrijver. Uh, nou ja een beetje, een beetje opscheppen kan Ik had de man ooit eens mogen interviewen. Ja, deze paar Leuke leuk man, leuke man. <laughs> en dat was toen naar aanleiding van uh, de roman Sneeuw die uitkwam. Dat is een van ja. zijn uh, beste boeken, vind ik. Een vuistdikke roman, mm. uh, zoals je uh, kunt zien. En uh, nou, hij is dus echt uh, wel een ervaringsdeskundige wat de roman betreft. Uh, zowel als lezer als uh, als, als schrijver. En uh, dat de naïve en de sent sentimentele romanschrijver is niet alleen een pleidooi voor de roman, maar je zou het ook kunnen lezen als een soort instructie, een een soort cursus creatief schrijven. Van hoe pak je dat nu eigenlijk aan? Het schrijven van romans. Dat zie je al als je de hoofdstuktiteltjes bekijkt. Personages, plot en tijd is een hoofdstuk. Uh, woorden, afbeeldingen en voorwerpen. Maar er zitten ook hoofdstukken in als hebt u dit nu allemaal echt meegemaakt meneer Pamuk? Um, en dat is het leuke van dit boek. Dat het heel erg intellectueel klinkt. en Pamuk heeft ook die reputatie dat hij heel erg intellectueel is. Altijd de grote schrijvers behandelt hij. Dostoevsky, Tolstoy, Nabokov. Is er ook iets voor de gewone lezer bij, uh, zou ik bijna zeggen. Uh, zeker, uh, want ook Nabokov en Tolstoy en Dostoevsky zijn voor gewone lezers heel goed te lezen. Uh, maar bovendien gaat Pamuk dat soort vragen niet uit de weg als... Uh uh, in hoeverre is een roman autobiografisch? En uh, het grappige is dat hij telkens de zaken omdraait. Dus hij begint eerst heel chic met te zeggen... natuurlijk zijn romans nooit autobiografisch. Hè? Je mag de uh, hoofdpersoon nooit vereenzelfigen met de schrijver zelf. Mm. Hè, als mensen aan mij vragen... maar meneer Pamuk heeft u ook zoveel ongelukkige liefdes achter de rug... dan ontken ik altijd. Hè? Dat is allemaal uh, verzonnen. En hij vertelt dan dat hij op een gegeven moment... met een hoogleraar literatuurwetenschappen... een Turks hoogleraar literatuurwetenschappen... ergens uh, door uh, Istanbul loopt, uh, over straat... En dat die man dan bij een huis blijft stilstaan. En dan hebben ze het precies over deze kwestie, hè? autobiografisch. Mm. Dan bij een huis blijft stilstaan en dan zegt die man... Uh, nou, dan nemen we hier afscheid, hè? Uh, Oran, uh, tot ziens. En dan zegt Pamuk... Uh, waarom nemen we hier afscheid? Nou, hier woon je toch? Want in je laatste boek mm -hmm. nou, eh, speelt ja. alles zich hier af. Dus dat ook zogenaamde, of eh, echte literatuurwetenschappers... Eh, die neiging niet kunnen weerstaan om eh, autobiografie in romans te lezen. Mm -hmm. En eh, Pamuk vindt dat eigenlijk helemaal niet zo erg. En ik eerlijk gezegd ook niet. Dat is juist een van de aantrekkelijke dingen van romans. Dat je de hele tijd heen en weer switcht. Hè, van, mm -hmm. Ik weet natuurlijk dat het verzonnen is. Maar ja, misschien is het ook allemaal wel eh, echt waar. En, eh... Nou, Het zit vol met eh, mm -hmm. handige tips. Eh, en er zitten ook hier sweeping statements in. In. Ik zal er eentje van voorlezen. Hè, van wat, wat moet je nou als romanschrijver euh, doen? Uh, en dat is dit. Ik zal hem even uh, uh, voorlezen. Uh, Romanschrijven is voorbij de kunst om over belangrijke dingen te spreken... alsof ze onbelangrijk zijn. En over onbelangrijke dingen alsof ze belangrijk zijn. Nou, doe hier uw voordeel mee, zou ik zeggen. De naïeve en de sentimentele romanschrijver van Pamuk. Heb ik ja. nog even voor ja, het laatste boek. Nog even. Nou, dat... Uh, ik zou zeggen maximaal twee minuten. Oké. Okay, dat is Tom McCarthy, dat is een uh, Londense uh, auteur. Uh, ik heb eerder van hem een, uh, een uh, boek besproken in deze Trots Show... Dat Wat Overblijft. En ik vind het een heel erg uh, uh, aanstekelijke auteur. Juist omdat wat hij doet... hoe ik het met Heine en Pamuk ook eens ben... Eigenlijk haak staat op wat die heren zeggen. Ja. Dit is een totaal niet realistische romanschrijver. die zich overbewust is van het feit dat hij romanschrijft. en ook de hele tijd dat soort spelletjes met de lezer speelt. En de titel is al een beetje gek: C. Ja. hoofdletter C. En uh, een van de uh, geheimen van dit boek is dat je je hele tijd zit af te vragen. waarom heet het eigenlijk C? Is dat omdat die auteur Tom McCarthy heet? De hoofdpersoon heeft trouwens ook een C in zijn achternaam. Carafax heet hij. Is het omdat het boek over communicatie gaat? Uh, verwijst er toch nog ergens anders naar. Nou, dat houd je onder andere aan het lezen. En hij geeft ook heel erg realistische beschrijvingen. Het boek eindigt in 1922. Uh, Ulysses komt eruit uit van James Joyce. Het begin van de grote modernistische uh, kunst uh, eindigt in 1922. Hij geeft heel erg realistische beschrijvingen, bijvoorbeeld van de loopgravenoorlog in de eerste wereldoorlog. En telkens als je denkt, dat is toch wel een heel aangrijpend een aandoenlijk verhaal over die soldaten... dan nou komt er weer zo'n beschouwendje, zo'n meta over literatuur. Okay. Nou, en dat, dat spreekt me erg aan in het boek. Zie van Tom McCarthy. Ja, yeah, dank je wel, uh, Adi Storm. Uh, teletech pagina 260 over op de website Nou, het, uh, het volgende nummer gaat over een nachtmerrie. Het gaat niet altijd goed met mij.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 Ik zie hem staan en God zegt, je mag heus naar binnen gaan. Maar pas als je het is, met André Hazes heb gedaan. Ja, Brigitte Kaandorp, euh, met een fantastisch lied. Euh, en we draaien dat, omdat iedereen wel eens heeft meegemaakt op een feestje dat daar een lied moet worden Gezongen. De feestvarkens moeten worden toegezongen door een vriend of de familie. Uh, en vaak gaat dat samen met. Uh, Samengeknepen ja, billen. Samen met billen. Uh, jullie beschrijven, we hebben hier drie gasten namelijk. Paulien Slot, tekstschrijver Rinke Berkenbos. Uh, Paulien Slot is romanschrijver overigens. en wetenschapper Willem Koetsenruiter. In dit boekje Hoe je nou zo'n goed lied moet schrijven. En dit lied van Bries de Kaandorp is eigenlijk voortdurend aanwezig om aan te geven: zo moet het. Waarom is dit zo'n goed lied? Ja, wie biedt? Wie nou, ik wil wel het spits ja, afwijten. Okay, uh, yeah. Wat wij goed vinden aan dit lied... en wat wij vinden ontbreken in heel veel andere liedjes... die mm -hmm. op uh, bruiloft wordt gezongen... is uh, de zogenaamde punchline. En dat houdt het lied bij elkaar. Dat geeft het lied een thema. En uh, dat maakt dat een lied ook veel krachtiger wordt. En bij heel veel liedjes op bruiloften en partijen... zie je dat mensen bij elkaar zijn gaan zitten. En ze hebben gedacht, wat kunnen we nou eens over Mieke vertellen? Ja. Nou, uh, en dan komen er een heleboel losse dingen... en die worden in een lied gepropt. Dat wordt niks. Bijvoorbeeld. Ja? Een lied wat prachtig begint. Over twee mensen die bij elkaar de plaatselijke harmonie ontmoet hebben. Weet je dit, daar ben ik van ja. Jan uh -huh. Peter speelt de Tuba, Caroline de Clarinet. En ze de hebben de ook de een de schitterende de tuin. tuin. Dan weet je al, dat kan nooit meer wat worden. <laughs> Als je in regel 2 over die tuin begint, wil je zo'n mooie kans op om een prachtig lied te maken over wat ze allemaal met die Tuba en die klarinet. Uh, zouden kunnen doen. Dus mensen proppen ja. er veel te veel in. Ja. Dat is wel een basisfout. En Onze ambitie is eigenlijk dat het feestlied uh, naar het niveau van uh, dit lied van Brigitte Kaandorp uh, nou, getild wordt. Ja. Ja. Uh, en ja. dat iedereen zich aan de Andries Knevel factor uh, gaat houden. Dus zorg dat er zo'n mooie punchline in zit. Ik weet niet of Andries Knevel daar blij mee is. Nou ja, misschien is hij daar toch ook weer net ijbel genoeg voor. Dat zou heel goed kunnen. Maar uh, <lacht> zijn jullie uh, dan de, door, hebben jullie vaak dan zelf met samengeknepen billen op feestjes gestaan. Dat je dacht, dat doet beter. Want denk je, hoe ontstaat zo? Iets? Ik vind het een goed idee hoor. En er zijn hartstikke, hartstikke handige dingen in. Maar hoe, hoe verzin je het? Nee, wij wij waren wel geraakt door, door het leed dat je op bruiloften ah, en partijen ziet. Ook Want compassie er is het Ja, Er ja. is, ja. is echt heel veel narigheid. En uh, we hebben dat heel vaak gezien en daar kun je over klagen. En veel mensen doen het ook, maar wij dachten, we moeten er wat aan doen. Ja. En uh, ja, dat is, met dit boekje proberen we toch een bijdrage te leveren aan een betere wereld. Ja. En we kwamen weer dan met z'n drieën bij, bij, bij elkaar. Want de een wetenschapper... Feest, waarschijnlijk. Ja, waren jullie met z'n drieën op een feest? Ja. Wij uh, kennen elkaar uh, oh, al 25 oh, oh, jaar. Oh, is dat zo? Ja. Dat is zo. En wij zijn goed bevriend. En wij hebben, moet ik eerlijk toegeven, ook in deze samenstelling al een aantal keren opgetreden. Ja. Op Bruiloft en Partijen. Ja. En ja, het was eigenlijk. Met z'n drieën hadden wij het idee. nee, dit, dit is echt voor verbetering vatbaar. En het leek ons een enorm leuk project. En ik moet ook zeggen, we hebben Antwerpen. zelden zo'n plezier gehad met werk als ja. deze maat. Want, want, want er worden wat liedjes gezongen in Nederland. Ja, en het is ook zo'n leuke traditie. En wij denken dat er met hele kleine middelen. Uh, het naar een veel hoger plan te tillen is. Want ja. wat jij zegt nu van... Uh, moeten we nou allemaal zo gaan zingen als... Brigitte Kaandor, nou, die ja. een hele goede tekstdichter is... en ook een goede zangeres. Dat kan natuurlijk niet. Maar de uitdaging is juist om met hele simpele Aha. handgrepen... dat lied net naar een wat hoger niveau ja. te tillen. Want is dat Dat volgt me nog af. Is dat typisch Nederlands iets? Dat, dat liederen zingen op, op feesten en partijen? Ja. Of, of is, is dat nee, een wijsverblijven fenomeen? We hebben daar wel fenomeen. onderzoek naar gedaan... Uh, en het komt in Duitsland, in Frankrijk, in Engeland, moet in Denemarken, komt het gewoon niet voor. Ja. En daarom is het, denk ik, een hele leuke traditie die je ja. ook moet koesteren. Ja, het is en, leuk, want um, ik zag mijn zoon nog toen wel studeerde, verschrikkelijk uh, bleek worden toen hij ook werd toegezongen. Dat dus een studiegenoot. het was dramatisch. Maar ook bij allerlei vrijgezellenfeesten is dit ja. niet natuurlijk belangrijk. Maar wat zijn nou... Wat zijn de fouten? Ja. Dat doen nou mensen ja, fout. Daar komen ons nu. Het boek ja. uit is ook nog steeds horror stories uh, ter oren. Ze ja. hoorden we van de week <laughs> nog uh, dat mensen een collega gingen toezingen. en ze hadden, als, ze hadden een punchline uh, gekozen. Dat moeten we ze nageven. Maar wat ze gekozen hadden, en ik zal de naam van de persoon veranderen om privacy ja. redenen. Uh, Jacob is een fijne knul, en ja. hij heeft een grote lul. Ja, daar word je toch niet blij van natuurlijk. Als je collega's nou, uh, nadat je ergens tien jaar gewerkt hebt... denken van wat weten we nou over Jacob en waar gaan we hem mee toezingen. En daar, daar komen ze mee. Uh, en ja. dat soort dingen willen wij eigenlijk heel graag... dat mensen ja. daar even over nadenken en iets, iets aardigers gaan ja, kiezen. Ja, maar kun je bijvoorbeeld, de, de, de, want jullie hebben er diepgaand over nagedacht... wat doen de makers verkeerd... Jij zei net al, ze, ze proberen te veel dingen in een lied te proppen. Kun, te, kun je veel, een, een lijstje veel... geven van dingen die altijd misgaan? Nou, als het om de inhoud gaat, want over de vorm is ook van alles, ja, ja, zeg maar, eigenlijk. over de inhoud is te veel onderwerpen in een lied. Of gênante onderwerpen. Ja. We hoorden gisteren ook het voorbeeld, Jacobin, Jacobin laat je Tieten nog eens zien. Nou, dat is niet leuk voor oma en de tantes en de collega's. Als dat keer op keer. Ja, het is echt. Het is, je, je verstand staat erbij stil naar wat gebeurt. Maar heeft dat ook niet een beetje te maken met de, de club mensen die daarmee bezig is? Als dat hun normale taalgebruik is of hun humor. Of de codes waarmee ze communiceren. Ja, dan kan je nauwelijks verwachten dat ze naar. Uh, andere teksten nou ja, Het ja. heeft ook misschien met de omstandigheden waarin je het lied gaat schrijven. Je gaat bij elkaar zitten, je drinkt wat, je haalt herinneringen op... het wordt ontzettend gezellig, maar daar komt niet altijd een lied uit... wat dan weer geschikt is ja. voor de setting waar je het in gaat zingen. Jij was nog bezig met de grootste ja. fouten. Ja. Wat inhoud betreft dus ja. het uh, verkeerd onderwerp. Uh, Te veel onderwerpen of geen onderwerp. Ja. Uh, Mieke is 50 jaar, heeft het goed voor elkaar... Uh, nou op die manier. Ja. Dat, dat, dat, dat is niks. Of ja. uh, he, Mieke en Victor op de radio presenteren zij de Tros show ja. En ja. dat doen ze heel goed. Nou, ja, ja, ja, ja, erop, Maar ja, ja, ja, ja. Ja, ja. dat is wel wat je, dat nee. je veel tegenkomt. Ja, je dat ja, ja, praktische nee, is praktische tips. Ja, maar wacht even. Dat, Sorry, dat kom ja. je veel tegen. Ik probeer het ja, even te stroomlijnen, want met drie mensen <laughs> valt dat toch al niet mee. Dus dat, dat gaat er mis. Dat, dat zijn de grootste fouten. Dat mensen dus niet kiezen. Wat de inhoud betreft, er moet gewoon een, een, een vruchtbaar onderwerp gekozen worden wat zich goed laat uh, ontwikkelen tot een spannend verhaal. Ja, dat is dus. Dus je moet, je moet een onderwerp kiezen. Ja. En, en, en, en dan, Paulien. Uh, want dan ja. jullie, dit is, het is een, een, een, een hulpboek. Het is een hulboek. Ja. ja. Uh, als het, uh, wat je dan kunt doen is ook kijken of je een lied kunt vinden dat uh, goed past bij het onderwerp de melodie je, ja, uh, het moet ook een zingbare uh, melodie zijn hè. mensen willen ook nog wel eens iets kiezen uh, wat helemaal niet uh, bij hun stem uh, past dus dan uh, moeten ze drie octaven de hoogte in en dan gaat het daar al mis dus ja. dat is ook iets om even te checken mm -hmm. um, en je kunt ook zorgen dat je een lied kiest wat bij het onderwerp uh, past en dat lied uh, reikt dan eigenlijk vaak al vanzelf een soort verhaallijn Voorbeeld. aan nou stel dat je hebt een collega die, uh, die enorm van dure overhemden houdt. Verder een heel uh, gewoon ja, iemand, maar die houdt van design-overhemden. Nou, dan kun je denken van, we nemen Het is een nacht van Guus Mewes, kunnen we allemaal uh, snel meezingen. En dan maak je, heb je eigenlijk het, het of Het ja, Het is een hemd dat je normaal alleen in films ziet. Nou, en dan maak je een lied waarin je hem s ochtends bij de kledingkast ziet staan... en uit zijn vijftig overhenden laat kiezen. Ja, dat voorbeeld staat ook in het boek. Ja. Dat staat in het dus boek, Dus je moet ja. gewoon slim gebruik maken van bestaande liederen. Dat ja. is ook een goede tip. Ja, ja, en die verdeel je ook in categorieën bij verschillende uh, gelegenheden. Uh, moet je uit een bak liederen zoeken. Dat maar zijn nou, bij verschillende ja. sferen. sferen. Ja. Ja. Dus ja. weemoedig, dan ga je al snel het dorp. Het of toen was weel, het gelukkig gewoon, ja. was ik niet ja. En als je inderdaad een, een, een, een up-tempo liet, dan maak je gewoon wat, wat, wat vrolijker. Dus de, de, de, de vorm moet bij de inhoud passen. Ja. Ja. ja. Um, verder nog, uh, de performance. Ja. Dat is ook natuurlijk een punt. En, uh, want dan heb je dat lied gemaakt en je hebt dat geschreven. En je hebt het, als het goed is, ook een paar keer geoefend. Dat want... is ook belangrijk. Ja, dat, ja, dat doen ja, mensen heel niet. Belangrijk. Die maar, denken: kijk, we gaan staan en het gaat wel, zal wel goed komen. Er is geen mens die nooit viool gespeeld heeft. en denkt op een bruiloft: ik ga ze uh, viool spelen. Maar met zingen, vaak hebben ze nooit gezongen. Maar ze denken dat dat dan wel zonder oefenen gaat. Het gaat niet. Je moet echt minstens één of twee keer even bij elkaar komen. om wat praktische dingen af te spreken. Maar dan ben je in die feestzaal en dan hebben mensen bijvoorbeeld de neiging van... ja, we hebben het toch met z'n allen leuk om dat ook maar met z'n allen te gaan zingen. Nou, het kunnen zingen, dat vinden wij een groot probleem. Uh, daardoor wordt de tekst vaak onverstaanbaar. Dat is jammer, want ja, je hebt toch je best erop gedaan. En, uh. Gaan ze blaadjes uitdelen? Dan, dat is het ergste. De volgende ja. ramp, ja. Ja, dat is waar, dan, ja. De blaadjes, dat is de Bermuda-driehoek van de zangers. Zij verdwijnen daarin. Dan krijg je namelijk twee effecten die, die allebei desastreus zijn voor de uitvoering. Het ene effect is dat mensen in de zaal het eind van je liedje... en dus de clue al te pakken hebben voordat jij daar aan toe bent. Dat is jammer. En het andere probleem is dat de zangers geen enkel contact meer hebben... met de mensen voor wie ze zingen. Ze staan in het blaadje te loeren en in ons... In het onderzoek wat we hebben gedaan aan dit verschijnsel hebben we heel veel YouTube filmpjes gezien. Uh -huh. En je ziet dan bijvoorbeeld dat mensen zelfs als ze alleen maar shalalali shalalala zingen. Dat ze nog op dat blaadje staan te kijken en daar dat shalalali shalalala van aflezen. Uh -huh. Dus die blaadjes doen het niet. Neem even de moeite om het uit je hoofd te leren. En niet te veel refrein heb ik ook begrepen. Niet eindloos het refrein inderdaad. Nee. Dat, dat heeft te maken met dat gewone, goede liedjes duren, normaal gesproken niet langer dan drie minuten. Dus hou je daaraan? Dus dat is niet voor niks. En bruidelsliederen, de mensen zijn er niet voor terug om liederen van tien minuten te maken. ABC's? Ja, okay. ja nee, het ABC's. gaat maar door. En het, als het eerst compleet slecht is dan, we hoorden gisteren iemand zeggen, ja, een bruidelslied. dan ga je. denk je altijd een mooi moment om even buiten te gaan staan roken, ook als je niet, niet rookt. Dat is wat het effect heeft, dat het dan veel ja. te lang gaat duren. Mag ik toch iets vragen over dat rijmwoordenboek... wat zo uh, warm wordt aanbevolen? Want ja, als je met Sinterklaas bezig bent... wil je dat voorkomen, dat je terug moet vallen op het rijmwoordenboek... waar ik dacht, uh, de heer Haas is nou juist wel weer gebruik van. Naart. Uh, wij zijn een warm uh, ja? uh, voorstander van het gebruik van het rijmwoordenboek. Ja. Uh, en ik weet niet misschien dat de Hazes een één- en twee-lettergreepig uh, rijmwoordenboek dat had. Uh, dat, uh, dat zou kunnen, maar uh, nee, wij vinden dat juist een heel mooi hulpmiddel. Uh, omdat je op woorden komt waar je anders nooit op zou komen. Ja. En die kunnen dan ook wel eens drie- of vier lettergrepen hebben. Hè. Ik bedoel, als je bijvoorbeeld steeds intikt uh, uh, in een rijmwoordenboek online of je zoekt het op. Ja. Dan kom je op hitparades of je komt op allerlei woorden waar je nooit van zou denken, hé, hey, die kunnen we gebruiken. Goed, nog heel veel andere tips zijn dus te vinden in dit boek. We moeten nog een lied, zelfhulpgids voor bruiloftgasten en andere feestgangers. Uitgave van de Arbeidersvers. Dankjewel. Pauline Slot, Rinke, Berkenbos en Willem Koetsenruiter. En de tekst van het lied van uh, Brigitte Kaandorp, als ik het niet meer anders krijg, is van Theo Nijland. Echt waar? Ja. ja, dus Die moet gewoon even genoemd worden. Zometeen natuurlijk uh, kamerbreed. Uh, drie uh, economen zijn daar. Bas Jacobs, Arjo Klamer en Jaap Poelenwijn. Tot zover.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 Paleis Noordeinde. Hoeveel prinsjesdagen heeft u al meegemaakt hier? Weet jij het, 15? De miljoenenota en reacties op alles wat Nederland te wachten staat. Het zijn allemaal stevige maatregelen. Prinsjesdag 2011. Dinsdagmiddag, vanaf kwart voor 1. Oh ja, kijk eens, daar komen jensen daarin. Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 Vanavond in debat op 2. Geld lenen aan het noodlijdende Griekenland. Vele vrezen dat dat weggegooid geld is terwijl we zelf flink moeten bezuinigen. Moeten we de Grieken financiële hulp bieden of eerst onze eigen zaken op orde brengen? Daarover praten we vanavond in debat op 2. Iets voor half negen bij de KRO en de NCRV op Nederland 2. Meer weten over hoge bloeddruk en nierschade? Ga naar nierstichting.nl. Zin in een goed boek?